Het is vier uur, Jeroen Tjepkma met het NOS Journaal. In een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damaskus is een bermbom ontploft... op 150 meter afstand van een convooi VN-waarnemers. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In het convooi reed ook het hoofd van de waarnemersmissie mee. Zijn wagen stond stil bij een controlepost toen de bom ontplofte. Het is onduidelijk of de waarnemers het doelwit waren van de bermbom. De buitenwijk van Damaskus waar de bom explodeerde, Douma... staat bekend als een bolwerk van tegenstanders van president Assad. Bij een braderie in Eindhoven is aan het begin van de middag een viskraam ontploft. Een man raakte daarbij gewond. Hij liep brandwonden op aan zijn armen. De viskraam is helemaal uitgebrand. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak was van de explosie. De brandweer had de omgeving van de kraam korte tijd afgezet... omdat een aantal gasflessen ook dreigden te ontploffen. Dat gevaar is inmiddels geweken. De braderie ging intussen gewoon door. Een dief die gisteravond in Echt heeft geprobeerd koper te stelen... is daarbij vermoedelijk ernstig gewond geraakt. De dief probeerde de hoofdkabel van een transformatorhuisje... in het Limburgse dorp door te zagen. Volgens monteurs van het energiebedrijf... moet er bij het zagen kortsluiting zijn ontstaan... omdat op de kabel hoogspanning staat. De politie gaat ervan uit dat de dief gewond is... en is nog naar hem op zoek. De breuk in de hoofdkabel leidde tot een korte stroomuitval... in Echt en Montfort. Willem II is gepromoveerd naar de Eredivisie. De club won in de play-offs met 2-1 van FC Den Bosch. De wedstrijd werd heeft korte tijd stilgelegen. De supporters van Den Bosch waren woedend op scheidsrechter van Liesveld... die in de 70ste minuut een Den Bosch-speler een rode kaart gaf. Fans van beide clubs bekogelden elkaar met voorwerpen vanaf de tribune. De scheidsrechter besloot erop om de wedstrijd stil te leggen. Na ruim een kwartier werd hij weer hervat. Het weer buien met kans op hagel en onweer, maar ook af en toe zon... Morgen wat meer zon met in de middag opnieuw kans op een bui. De temperatuur is ongeveer gelijk aan die van vandaag. Dit was het NOS Journaal. AMVV verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Afwit Bunschoten 3 kilometer. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knopen Kerensheide en Eurmond 2 kilometer. Verderop tussen de knopen de Leende-Heide en de Hoogt nog eens 2 kilometer. A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom bij de Afwit-Kruidingen 2 kilometer. De laatste is de N59 Sirikzee richting Hellegatsplein Tussen Oude Tongen en het knopen Hellegatsplein 4 kilometer. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is...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 De, de spannendste kennisquiz van Nederland is terug. 1 tegen 100. Vanavond bij de NCRV op Nederland 1. Bent u er klaar voor? Ja. Oké, okay, wij ook. We gaan beginnen. Wil je beter leren coachen? Welkom bij de Alba Academie. Daar leer je van professionals met een team voor kwaliteit. Kijk maar op alba-academie.nl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 Het is bijna vijf minuten over vier. Excelsior en de Graafschap degradeerden. Zwolle en Willem II komen erbij. Krijgen we een derde degradant of gaat er een derde club promoveren? Ragnar Niemeijer. Nou, op dit moment bij VVV Helmond Sport, kwartier voor tijd 2-2 stand... is dat genoeg voor VVV om zich te handhaven. Maar Mark Niegaard, de oude Niegaard, ex-Roda, ex-Herenveen... is erbij gekomen voorin. Dat betekent allemaal lange ballen... want er staan nog twee van die lange kerels uh, voorin bij de Brabanders. Het is nog niet gespeeld. Na die 2-2 is er niet zoveel veranderd... want Helmond heeft een derde treffer nodig. Eentje erbij is genoeg om te promoveren. Hoe ver moeten we nog in de 15e etappe in de Giro, Sebastian? 48 kilometer en 600 meter voor de koploper... Matteo Rabottini, die 5 minuten en 2 seconden voorsprong heeft op de groep van 12. Want daar is Pinotti teruggekeerd naar een valpartij. Belangrijkste naam in die groep, Damiano Cunego. En aangezien die groep 4 minuten en 22 seconden voor het peloton rijdt met de roze leider Struij van Rijder Estjedal erin, is Cunego nog altijd de virtuele leider. VVV en Helmond Sport strijden. Willem II Den Bos was dus eerder vandaag 2-1. Huscher en Podevijn En in de aller, allerlaatste seconde deed Van Brakel nog wat terug. Maar Willem II dus weer in de Eredivisie volgend seizoen. Frank Wielaert volgde die wedstrijd. Ging het feestgedruis in. En uh, trof een iets wat schorre Arjan Swinkels. Arjan, hoe vaak ben je al op de schouders geweest? <totstuken> ja, ja, ik zou het niet weten. Maar dat boeit me ook eigenlijk niet zo erg. Het is meer uh, dat we dit met z'n allen gedaan hebben. En het team, en de staf en de supporters. En gewoon de hele club. En... Uh... Het ja, is gewoon wel heel mooi dat we binnen een jaar weer terug uh, zijn. Ja, want daar zag het heel lang niet naar uit, zeg maar. het hele seizoen eigenlijk niet. Ja, ik denk dat we uh, niet goed voetbalden in het begin, we hadden wel veel punten. want uh, We stonden gewoon derde in de winterstop. En, uh, ik denk dat we het heel moeilijk hebben gehad, begin, uh, net na de winterstop en net voor. Maar ja, als je dat, uh, dat we de laatste 13 wedstrijden uh, geen één keer verliezen, ja, dan uh, piek je denk ik op het juiste moment. Hoeveel spanning zat erop vandaag? Ja, als ik voor persoonlijk uh, kijk, dan uh, vond ik het twee jaar geleden veel erger uh, toen we voor lijstbouw moesten spelen dan nu uh, voor promotie. En ik denk dat de hele groep uh, meer had zoiets van uh, we gaan het gewoon doen. En dat is uh, natuurlijk altijd makkelijk praten achteraf, want het is altijd van die clichés. Maar uh, ja, als ik zie hoe deze groep zich uh, heel de players heeft staande gehouden, mentaal en fysiek, dan uh, is dat een groot compliment, denk ik. Maar in de wedstrijd is er pas lucht als jullie uit de kleedkamer komen en gelijk 2-0 maken? Ja, nou, ik moet zeggen... Eigenlijk vond ik het geen fijn moment, omdat zij pakken net rood. Ja, zij weet het op dat moment niet meer. En uh, toen dacht ik eigenlijk de wedstrijd is gespeeld. En uh, toen gingen ze het stilleggen. Ja, toen hadden we zoiets van ja, en we, wat moeten we nou verwachten? Ik denk dat zij gewoon uh, alles of niks gaan spelen. Ja, we wisten dat we die corner hadden. En we hadden ja variant en uh, dat hij dan ook zo uh, meteen erin gaat. Ja, dat is super. Hoe is het om afscheid te nemen als Mr. Willem 2? Want zo word je hier nu benaderd. Je gaat overal de schouders op, iedereen scandeert je naam. Nou. Ja, nou ja, dat is alleen maar uh, mooi, denk ik, dat ik uh, ja, de laatste jaren uh, die status een beetje verworven heb. En uh, ja, ik vind het alleen maar prachtig dat de mensen mij uh, zo waarderen om het feit wat ik allemaal uh, gedaan heb bij de club. En nu volgend jaar lekker kijken hier af en toe? Ja, zeker. Uh, het is maar een uurtje rijden naar mijn nieuwe club en ik hou gewoon mijn huisje hier. Dus, uh, en dat is op twee kilometer hier vandaan, dus uh, ik zal er geregeld zijn, ja. Hoe dronken word je? Ja, ja dat weet ik niet, maar uh, ik had al een oproep gedaan voor stel dat ik ergens... Uh, in de goot ligt vannacht of mensen me mee willen naar huis willen nemen en eens op een bank neerleggen. En dan kijken we morgen wel weer wat de schade is. Arjan Swinkels gaat dus volgend seizoen spelen voor Lierse in de Belgische eerste klasse. Willem II dus terug op het hoogste niveau. Geldt ook voor een mooie club in Italië, Torino. Keert na drie jaar afwezigheid weer terug in de serie A. Koploper in de serie B won met 2-0 van Modena. en is nog met één speelronde te gaan. Zeker van promotie. Azalai hier. Like Thinking of you, I realize that nothing is new. De Rebel Stars Sign of the Times. Het staat gelijk in Venlo. En dus iedereen weer een beetje rustig op de tribunes, Rachna? Uh, nou, dat vind ik wel meevallen. Negen minuten voor tijd 2-2 stand inderdaad. En ze hoopt vooraf op een soort van... laat ik het woord maar gewoon een keer gebruiken, heksenketel. Maar er zijn veel aanmoedigingen hoor vanaf... Uh... De enthousiaste VVV-aanhang. Maar je proeft toch ook wel de spanning. Want één doelpunt van Helmond en de wereld staat op zijn kop. Nu moet er verdedigd worden bij de Brabanders. Die alleen maar pompen naar voren. Drie lange mensen. Stachnik daar. Niegaard die erbij gekomen is. En veel druk dus op het doel van VVV. Want Grabovac, hij loopt ook nog in die voorrure. Dan is er ook nog Kwekel, de man van de 18 doelpunten. Die is wat kleiner. Maar zou voor een afvallende bal wel eens handig kunnen zijn. Een ingooien voor VVV dat onder druk staat. Heel veel grote kansen levert het niet op. Fleuren mag nu gaan gooien. Doet dat aan de linkerkant van het veld op zijn eigen helft. En laat het over aan Leemans die de aanvoerder van VVV. Mewes heeft vervangen een minuut of tien geleden. Daar is Lucebo met de aanname. Het moet gezegd hij is een handenbinder. Speelt een goede wedstrijd. Man van de binnende. bijvoorbeeld in die extra tijd. Tegen Kambuur en ze hebben heel veel problemen met hem achterin. Bij Helmond Sports. Rechterkant van het veld. Balbezit voor Michael Timisela Dan wat breed gespeeld richting de as van het veld. Via Holla gaat het naar Maguire. Zo zou het naar links kunnen. Bijvoorbeeld naar Wildschut. Krijgt inderdaad de bal. Speelt hem verder naar Maguire. En zo is er misschien wat vrijheid om te schieten. Bal gaat voorbij aan Wildschut. Die wat vaker in het spel betrokken zou moeten worden eigenlijk. Nu zit Helmond er weliswaar tussen. Is aan de rechterkant Grabovac vertrokken. Maar is uh, de Japaner Yoshida op zijn plek. Komt de bal over de zijlijn. Wel een ingooi voor Helmond Sport. Maar het geeft wel de tijd en de ruimte. Aan de, de verdediging van VVV om weer even goed uh, te gaan staan. Helmond heeft heel veel energie, heeft er uh, alles in gestopt En doet dat eigenlijk nog steeds. Nu ligt de bal daar te wachten op niemand. Kaslauskas uiteindelijk halverwege de VVV-helft aan de rechterkant. Die uh, gaat gooien voor de Braband. Dus het lijkt erop alsof het pijpje langzaamaan begint leeg te raken. Maar helemaal leeg is het zeker nog niet. Weggehaald door Yoshida in het uh, 5 meter gebied. Naar voren getrapt uh, door Holla. Bal over de zijlijn en zo mag uh, Helmond nog een keertje gooien. Een minuut of 7 voor tijd. Plus extra. 2-2 is voor VVV genoeg. Maar 3-2 voor Helmond zou ook genoeg zijn voor Helmond. BZC tegen Donk. We hebben het over de finale bij het Waterpolo in Borculo. Bob van der Tak met BZC als favoriet. Kunnen ze het waarmaken? Nee, nog niet. De eerste periode zit er bijna op anderhalve minuut nog. Het staat 2-1 voor Donk. Dat gisteren zo verrassend die tweede wedstrijd won. Met 10-9. Wonderbaarlijke wedstrijd. BZC had de titel voor het grijpen. Maar gaf het nog weg in de laatste minuut. En vandaar deze allesbeslissende wedstrijd vandaag in Borculo. Maar het is toch een wat nerveus begin van BZC. Het is donk dat goed uit de startblokken is gekomen. Van op 1-0 via aanvoerder Paul Verwij. De man die gisteren de winnende 10-9 maakte. Twee seconden voor tijd met een prachtige tip in. En nu maakt hij de 0-1. Daarna had zijn broer Koen Verwij ook nog een kans op 0-2. Maar zijn schot ging onderkant lat. En toen maakte BZC gelijk via Jeroen Kuilman buiten de Malmeers-situatie uit. En even later was het 1-2 via Tim Reuten. En dat is wel aardig, want Tim Reuten is de zoon van de coach van BZC. Dat is uh, Zeno Reuten en die heeft ook nog een andere zoon. En die speelt dan weer bij uh, BZC. Dus uh, wat dat betreft uh, familiebanden te over in het water. Terwijl nu uh, BZC langs zij komt. Het is 2-2 uh, door uh, Lars Schottenmaker. Die gisteren ook al een uitstekende wedstrijd speelde. Topscore was met vier doelpunten de linkshanden. En nu uh, ook weer een schot in de verre hoek. En daarmee komt BZC dus langs zij bij Donk. Maar uh, ja, als het zo doorgaat uh, wordt het een bijzonder spannende wedstrijd. BZC duidelijk de favoriet op voorhand had in de reguliere competitie. 12 punten meer dan Donk. Ja, en dan zou je zeggen dat moet in zo'n onderlinge confrontatie toch ook tot uiting komen. Maar voorlopig is dat dus niet het geval. De eerste periode duurt nog een seconde of veertig. En de stand is gelijk in Borculo tussen BZC en Donk 2-2. De Giro d'Italia, de favorieten nog allemaal bij elkaar, Sebastian? ...in het peloton. Bijna alle favorieten bij elkaar. In ieder geval uh, rijdt er dan natuurlijk in uh, de roze leiderstrui. Als leider van de Giro dan gisteren die trui over van Joaquin Rodriguez. Maar ja, die Damiano Cunico rijdt daar toch een 3,5 minuut voor... ...in dat uh, groepje van 12 Koenigo, ...die dus 18e staat in het algemeen klassement op 2 minuten en 43 seconden. Dat groepje had op een gegeven moment bijna 5 minuten voorsprong. Maar Ivan Basso heeft toch ook weer wat ploeggenoten naar voren gestuurd. Dus Liquigas en Garmin... aan de leiding in het peloton en daardoor is de voorsprong van die groep met Damiano Koenigo teruggelopen geslonken tot drie minuten en veertig seconden, maar Koenigo dus nog wel virtueel in het roze, maar niet meer zo stevig virtueel, dat is absoluut geen goede omschrijving, maar ik denk wel dat je begrijpt wat ik bedoel, als een minuut of tien vijftien geleden, Koenigo dus in de aanval gegaan, leuk dat we dat nu zien gebeuren, maar vooraan is het nog altijd die Matteo Rabottini, dat is toch ook een man van de dag, tot nu toe nog steeds de man van de dag, want hij rijdt vijf minuten voor. Uh, dat groepje met Damiano is al heel lang in de aanval ontsnapte na 18 kilometer in deze etappe. En hij heeft er inmiddels toch al dik 125 op zitten. Dus meer dan 100 kilometer rijdt Rabottini al in de aanval. Hij is uh, tweedejaars prof, rijdt uh, voor Van rijdt dus in dat Canariegeel, dat hele felgele shirt. Deze Rabottini, 24 jaar oud. Hij is oud-Italiaans kampioen bij de Renners en woont er ook al een koers in zijn eerste jaar bij de profs. Vorig seizoen en rit in de van Turkije. Maar is nu wel misschien, zeg ik heel voorzichtig, onderweg naar een hele mooie ritzegen, namelijk in de Giro d'Italia. 5 minuten en 10 seconden voorsprong op het groepje met Damiano Cunego. En 8 minuten, 31 voorsprong op het peloton met nog 42 kilometer te gaan. Hij is begonnen aan, bijna begonnen aan de derde klim van de dag.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 The Cyclone And every time I turn and look around I realize how much I love.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 Everybody's here from the human race. When they lift you up when you're feeling down. That's why I love this rollercoaster town. That's why I love this rollercoaster town. That's why I love this roller coaster. Dit is de man van de Metador en Hill Hill Rock'n'Roll, Garland Jeffries en nieuw materiaal. rollercoaster town. U hoort het op de achtergrond. Het is nog een paar minuten, denken wij. VVV Helmond Sport. Rachna Ja, Minder dan 3,5. Uittrap van Gentenaar. 2-2 stand. Het publiek van VVV begrijpt dat de ploeg steun nodig heeft. van 2-2 is genoeg voor de nummer 16 van het afgelopen Eredivisie seizoen. Om erin te blijven. De trap van Gentenaar naar de rechterkant. Chebo? Hij is goed. Hij is bijna niet van de bal af te krijgen. Deze onvoorspelbare Afrikaanse spits. Nu is hij de bal even kwijt. De bal is over de zijlijn gegaan. Gegooid aan de linkerkant door Justiano van de Linde haastrup met een lange bal. Het is pompen verzuipen. Nigaar de lucht in en die bal schiet door. Tot bij doelman Gentenaar. En zo is er weer een kans verkeken voor Helmond Sport. Afgelopen seizoen de nummer 4 van de Jupiler League. En het scheelde niet veel. Anders was die ploeg met een paar punten erbij. Nog dichter in de buurt van koploper Zwolle gekomen. Tweede plaats had ook zomaar gekund. Maar de nummer 4 van het afgelopen seizoen tegen de nummer 16 in de eredivisie. Daar is de trap van Sengier, de doelman van Helmond. Het zijn uh, minuten die uh, VVV uh, met angst en beven door moet zien te komen. Want als hij één keer goed valt, dan is het afgelopen voor de Venlo-nade. Sustiana krijgt een ingooien mee. En. Uh... Een aanmoediging nog van de assistenttrainer van Helmond Sport. Hans de Koning kan sowieso trots zijn. De hoofdtrainer zal naar Volendam vertrekken. Omdat hij met, met één doelpunt eh, bijna op één doelpunt naar dus promotiebewerkstelling geeft. Aan de linkerkant nu is het VVV met wildschut op weg naar de beslissing. Misschien wel loopt aan tegen zijn tegenstander die er goed aan doet om op te staan. Want een blessurebehandeling voor Haastrup nu toestaan. Betekent eh, ja, dat de vaart uit de wedstrijd gaat. Maar Haastrup, de aanvoerder van Helmond, heeft echt wel pijn. Zijn gier staat er ook bij. En uh, zegt, ja, gooi hem toch maar buiten die bal, want uh, Haastrup kan niet verder. En dan staan we met z'n tienen Zoals gezegd, vier minuten extra tijd. En dan uh, zitten er al, dik 2,5 op, denk ik. De verzorger van Helmond mag nog binnen de lijnen uh, gaan komen. En dan krijg je toch het gevoel dat het uh, niet meer gaat lukken voor Helmond Sport. Weer niet. De ploeg heeft vaker na competitie gespeeld. is er vaker dichtbij geweest. Dat geldt ook voor de trainer Hans de Koning is een tijd bij Topos uh, Bijna nakt toen uitgeschakeld in een de promotie degradatiecompetitie. Maar uiteindelijk toen ook geen succes voor de koning. Terwijl uh, Sengiers zich nog altijd boos maakt op uh, scheidsrechter Pieter Vink. Omdat hij had moeten fluiten volgens hem voor een overtreding gemaakt op Haastrup. En dan moet een uh, invaller aan te pas komen. De laatste van vanmiddag. Het is nummer 6. Om ervoor te zorgen, Pepijn Veerman zal dat zijn, om ervoor te zorgen dat ze bij op met zijn elven blijven. Nog maar een aanvaller erbij. We hebben eerder al gaat zien komen als extra spits. Toen ging er een rechter verdediger uit. De man die de strafschop veroorzaakte. De jonge Aard Verberne. En een brancard zelfs nu nodig voor Haastrup, de aanvoeren van... Helmond Sport, die vermoedelijk, ik zei het al eerder een keer vanmiddag, naar Willem II zal vertrekken. Nu zeker als hij weet dat Helmond niet zal promoveren. En dan gaat hij volgend seizoen met de Tilburgers alsnog de eredivisie in. En wat een gekke middag natuurlijk ook voor Guus Jop en Jeffrey Altheer. De mensen die zo'n goed seizoen hadden bij Helmond Sport. Maar volgend seizoen bij VVV spelen en ongetwijfeld hier ergens op de tribune zullen zitten te kijken. Naar deze wedstrijd Zou toch gek geweest. En als ze vanavond hadden moeten feest vieren met een open bus in Helmond... En dan uh, komend seizoen hier in de Super League hadden moeten acteren. Maar het lijkt erop alsof het Havenplein in Helmond... nooit geweest, maar ja. misschien een ander wel... dat dat plein vanavond uh, leeg uh, blijft. Haastrup gaat op uh, de brancard. En uh, dan zal er nog een uh, dikke minuut extra tijd uh, bijkomen zo meteen. Want uh, het kokje van Pieter Vink zal zijn stilgezegd. Nog altijd de uh, discussie met uh, Sengier gier. Maakt ook wat gebaren nu naar de aanhang van VVV. Daar aan de lange zijde, aan de zijkant van uh, de helft van Helmond Sport. Dat kan je vaak beter niet doen, want dan krijg je dubbel en dwars terugbetaald door het publiek. En wat er nou precies met die Haastrup is gebeurd, ik heb dat niet goed kunnen waarnemen. Er stond toch iemand in de lijn eigenlijk tot aan Haastrup. Maar het lijkt erop alsof deze man wel extra veel, alsof hij echt pijn heeft. En misschien heeft hij wel een schoen in zijn gezicht gekregen of iets dergelijks. Dat zou ook zomaar kunnen, een wat hooggeheven been van een tegenstander. Hij zit, er, ja, zit hij erbij of ligt hij erbij? Dat is eventjes de vraag. En die nieuwe man staat nog altijd, maakt te wachten. Veerman, terwijl de fotografen zich rond de trainer van VVV hebben verzameld. Dat is natuurlijk Ton Lokhoff, die aan het begin van zijn periode hier veel succes had na de winterstop. Toen toch veel verlies. Maar hij lijkt erin te slagen om VVV te behouden voor de eredivisie. En uh, ja, daar is de aftocht dan zo meteen. Er moet vanaf de overkant van het veld komen van uh, Van Haastrup, de oud er heeft echt wel degelijk serieus pijn. En het zou goed zijn van het publiek als er een applausje komt voor de Helmond Sportspeler, Want dat heeft hij wel verdiend. Hij heeft een goede degelijke wedstrijd gespeeld onder. En dat moet ook nog een keer vermeld worden. Zeer zware omstandigheden. Want als je van de week een tomaat over onze redactie ziet lopen. Dan weet je wie het is Dat als ondergetekende. De zon staat werkelijk pal op de perstribune. Maar nog meer op het veld. Waar nauwelijks wind is. En het is bloedheet. We hebben veel spelers gezien die als de wedstrijd even stil lag. Aan een flesje dronken of uit een flesje dronken om ja, het vochtpeil op niveau te houden. Haastrup is er vanaf. Niemand applaudisseert. Ja, die mensen van VVV zijn alleen maar bezig met handhaving natuurlijk. Er worden nog wat foto's gemaakt van Haastrup die de hand in het gezicht heeft en ergens in de buurt van de neus. En daar zal hij dan door het schoen van een VVV'er geraakt zijn. Gaan we nog verder met de wedstrijd? Ja, want de bal is in het spel, is over de achterlijn geknald door VVV. Dat is ook niet zo heel vriendelijk. En die doelman van Helmond is hier, maakt nu allerlei wilde gebaren richting het publiek, omdat hij vindt dat ja, de spelers van VVV onsportief zijn en het publiek hetzelfde. Nou, Van der Linde gaat gooien. Wat was hij belangrijk? Wat had hij een goed seizoen? Wat was hij vanavond ook of vanmiddag belangrijk met zijn hoekschop en zijn vrije trap waaruit gescoord werd. Ingooi voor Helmond in de laatste tellen van deze wedstrijd. Bal is genomen door Sebastian Stagnik, maker van de 1-1 in dit duel. Later Grabovatje, later die strafschop van Holla, die zo belangrijk is, maakte van de week in Helmond ook al de 2-1 Danny Holla. Het zal naar Groningen vermoedelijk niet terugkeren. Hoewel Pieter Huistra, de man waar hij ruzie had, vertrokken is. Maar misschien volgend seizoen wel bij hem uh, VVV achter de naam. En ingooi nog. De laatste kans, denk ik, voor Sport, Halverwege de helft van VVV. Er staan veel lange mensen, zoals gememoreerd. De bal wordt de lucht ingekopt door de nieuwe man. Dat is uh, Veerman. Maar die raakt de bal zelf als laatste aan. En dus komt er uh, geen hoekschop. Die corners zijn uh, gevaarlijk geweest van Sport in dit duel. Maar Gentenaar mag de bal nu oppakken... En, uh, Eerlijk gezegd ben ik nu kwijt hoe lang we nog spelen. Het zal echt niet lang meer zijn. Een halve minuut vermoedelijk. En dan is VVV ook volgend seizoen te bewonderen in de eredivisie. En dat is een belangrijke stap voor de ploeg van Ton Lokhoff. Ook met het oog op het nieuwe stadion. Wat in 2014 een beetje in gebruik genomen gaat worden. Trap van Gent gezien. Ucebo pakt de bal af achterin. Kan afgaan op de goal van Helmond. Schuift hem dan vervolgens niet binnen. En zo houdt zijn gier Helmond in de wedstrijd. De doelman met een goede redding als Ucebo is ontsnapt aan Kaslauskas. Lange trap wordt gekopt. Maar niet in de voeten door Justiana gekopt. Niet in de voeten van een ploeggenoot. Dan McGuire die oppakt voor VVV. Overgenomen door Justiana. 10 meter, 15 meter voor de middenlijn. Helmelsport, Nigaard met het hoofd. Lange bal. Grabovats zoeken, maar niet vinden. Fleuren haalt de om de links-bek van VVV. En speelt hem naar Wildschut. Onbedoeld kan hij zo af op de goal. Dit is zijn seizoen geweest. Wordt dit ook zijn moment met de punt van de schoen. En die bal gaat voorbij het doel. En dat maakt niet zoveel meer uit. Want... Uh, er wordt afgeblazen door Pieter Vink. Het zit erop voor VVV, een lang seizoen. En de spelers van VVV storten gedeeltelijk op de grond. Hetzelfde geldt voor een aantal collega's van Helmond Sport. 2-1 voor VVV in Helmond, 2-2 thuis. Helmond mag trots zijn, maar VVV blijft in de Eredivisie. Ja, VVV blijft in de Eredivisie. En Willem II hoorde u eerder vandaag al promoveerd naar die Eredivisie. Straks om half vijf, over een paar minuten... dus begint Vitesse aan de wedstrijd tegen RKC. Inzet daar is Europees voetbal een op papier eenvoudige klus... Want in Waalwijk won Vitesse al met 3-1. Joep Schreuder sprak juist met de trainer van Vitesse, John van der Brom. En voor het over de wedstrijd ging, kwam er natuurlijk ook nog even... over dat eh, hardnekkige gerucht eh, te sprake. Want gaat Van der Brom nou aan de slag bij Anderlecht? Kijk, weet je wat het is? Als je, als je daar jaap zegt, dan, dan word je daar later op aangesproken. En als je nee zegt, precies hetzelfde. Dus dat is, uh, ik, ik kan het nog een keer halen. Er is op dit moment uh, voor mij één ding wat belangrijk is, dat is Vitesse. Uh, we weten dat Anderlecht interesse hebt. Uh, maar ik heb ook nog een, uh, een contract voor twee jaar. En ik heb het super naar mijn zin hier. Dus, ja, dat moet je... Dit was jouw droomclub. Vorig jaar met nou, veel tam-tam oh, oh. ben jij van ADO naar Vitesse gegaan. Je, je haalt nu Europees voetbal. Je hebt een voorzitter die nog meer wil. Dit is jouw club. Nou, je moet niet zeggen was jouw droomclub. Dat is nog steeds mijn droomclub, Vitesse. Dat weet iedereen. En dat zal altijd ook zo blijven. Maar... Ja, het is niet aan mij om, uh, om te zeggen dat ik, uh, ik wil heel graag wil blijven hier. Maar dat is bekend en uh, dat is ook bij de leiding van, uh, van de club bekend. Maar nogmaals, het is niet alleen aan mij. Oh, daar schrik een beetje van in die zin. Ligt het dan aan Jordania? Ja? Hoe is jouw relatie met hem? Ja, die is prima, alleen uh, wat, je, wat je de laatste tijd een beetje hoort. en Dat, ah, dat irriteert mij natuurlijk ook een beetje dat, je, dat er allerlei verhalen nu in de media komen. Uh, en daar uh, waar, waar in mijn opzicht uh, helemaal niet zoveel van waard is. En ja, ik moet daarop reageren. En dat is, uh, dat is vervelend. Zeker omdat het uh, nogmaals uh, vandaag een hele belangrijke dag voor Vitesse is. Een beetje vaag, kun je één verhaal noemen in het algemeen? Is jouw functioneren. gaat dat niet goed? Of? Mijn functioneren gaat fantastisch. Ik denk dat we. Dat we een heel, heel mooi seizoen hebben gedraaid. Dat we het maximaal haalbaar uit, uit deze selectie hebben gehaald. Ik durf ook te stellen dat we de, de, de spelers allemaal in ieder geval doorontwikkeld zijn. Dat er een fantastisch team staat wat elke wedstrijd voor elkaar door het vuur gaat. Uh, nou dat moet, uiteindelijk moet dat zijn, zijn beslag krijgen vanmiddag in het, in het plaatsen voor Europa voetbal. En dat is wat we wilden en als we dat dan halen dan, dan kun je niet anders zeggen dat het... Met z'n allen. allen is de staf en de spelers uh, en ook de leiding uh, een fantastisch seizoen voor Vitesse is geworden. Om dit af te sluiten, als de leiding jou graag wil bewaren, behouden, en jijzelf, is ja. en blijft dit jouw droomclub, dan kunnen we toch nu gewoon zeggen dat je... Dan wel, ja. Dus, maar het zal niet aan mij liggen. Nogmaals. Ja, dan wou ik kunnen we met jou nog praten of Butner speelt in Cascia voor deze laatste wedstrijd. Ja, die spelen... Ja. Die gaan uh, zowel, uh, Butner is, uh, is fit weer van zijn uh, blessure na afgelopen donderdag. Dus die speelt gewoon linksback. back Duram is ook fit. Uh, had, wel, had wel wat last, maar die, die kan spelen. Anthony is terug in het elftal na zijn schorsing donderdag. En ik heb, uh, ik heb Jonathan in de plaats van Gio uh, voorin uh, erbij gezet. Dus er zijn wel wat wijzigingen ten opzichte van donderdag. Vorig jaar heb je die playoff finale al gehaald met ADO 1 gewonnen. Je wordt er expert in, nu ga je dat weer doen. Want dit kan niet meer mis, Vitesse gaat gewoon Europees voetbal spelen. Ja, tuurlijk. Uh, het, het is juist mooi dat je, dat je het nu... Uh, hè? Ik, ik heb net tegen de jongens gezegd voor het eerst sinds tien jaar... dat het stadion echt tot de laatste plek uitverkocht is. Uh, dat, uh, dat moet zo'n enorme kick met die jongens doen. Dat als je zometeen in het veld er komt en het stadion zit vol... en dan het thuis uiteindelijk... want dat wil je altijd thuis kampioen worden... of in dit geval thuis uh, Europees voetbal halen. En, uh, en ja, Die kans hebben we vanmiddag en die gaan we ook pakken. Wist dus je dat die jongens het vandaag ook voor jou willen doen? Maar dat, het gaat niet om mij. Net zo goed als... Het gaat wel een beetje ja, om jou vandaag. Ik heb, ik heb steeds gezegd en dat kan, blijf ik herhalen. Uh, spelers zijn je beste referenties wat je hebt als trainer. En nogmaals, ik heb met elke speler, ook de jongens die niet altijd spelen, fantastische relatie. Daar ben ik ontzettend trots op. En we doen het met elkaar. En uh, met elkaar is staf en de spelers. Zoals dus als ik nu zeg, uh, Ruud Brood van je tegenstander, die gaat naar een nieuwe club. Ja. Die neemt afscheid. Van de Bon neemt geen afscheid. Kan ik nu in de camera zeggen? Dat, dat heb je al gedaan. Dus. Succes! Ja. De camera op de radio. John van der Brom in gesprek met Joep om Zo meteen gaan we schakelen met Vitesse tegen RKC. Eerst andere zaken. Radio 1. Het NOS-journaal. Want het is twee minuten over half vijf... dus de hoogste tijd voor de hoofdpunt. Mark Visser. Bij een braderie in Eindhoven is aan het begin van de middag... een viskraam ontploft. Een man raakte erbij gewond. Hij liep brandwonden op aan zijn armen. De viskraam is helemaal uitgebrand. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak was van de explosie. De man die als enige is veroordeeld voor de aanslag op een vliegtuig boven de Schotse Lockerbie is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De Libiar al Almagraa overleed thuis op 59-jarige leeftijd aan kanker. Bij de aanslag boven Lockerbie in 1988 kwamen 270 mensen om.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 En in een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus is een berenbom ontploft... op 150 meter afstand van een konvooi VN-waarnemers. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk of de waarnemers het doelwit waren van de berenbom. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer, Willem-Einhoberg. De temperatuurverschillen zijn al de hele dag groot in Nederland. Op dit moment is het zo'n 13 graden in Zeeland en ook op de Wadden... en bijna 26 in Limburg... En vooral in het zuiden en midden zitten er nu stevige buien... en de komende uren blijven deze ook bestaan. Soms gaan ze ook gepaard met onweer. En ook in de rest van het land kunt u af en toe wat buien verwachten. Vannacht neemt de activiteit wat af en dan daalt het kwik tot de graad of 13. En morgen wordt het opnieuw op veel plaatsen een warm en ook vochtige dag... waarbij het ook wat broeierig aan kan voelen. Vooral in het zuiden en oosten maakt u dan kans op een bui. Elders blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De Maxima liggen landinwaarts rond 23 graden. Lokaal kan het wel weer een zomerse dag met zo'n 25 graden worden. Maar aan zee blijft het wat koeler, want daar wordt het niet veel warmer... dan een graad of 17. En tot en met woensdag is er elke dag kans op wat buien, soms ook met onweer en hagel. Daarna wordt het droger en schijnt de zon volop. En mocht u het nu al warm vinden, ook de komende dagen wordt het in een groot deel van het land meer dan 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevenlaken langzaam rijden over 5 kilometer. De A2 Belgische grens richting Maastricht. Voor Maastricht-Randwijk 2 kilometer. Verder richting Eindhoven bij de Alfredbudel 2 kilometer. En voor Knopende Hoog nog eens 3 kilometer. A8 Amsterdam richting Zaandam bij Westzaan 2 kilometer. Daar is de rechterreishoek dicht. Daar staat een auto stil. En laatst is de N59 Sirikszee richting Hellegatseplein. Tussen Oude Tongen en het knopende Hellegatsplein. Staat 4 kilometer. Sport Radio NOS, op 1. NOS Radio, de Vitesse RKC, net begonnen in Arnhem. Richard, wat is er allemaal al gebeurd, joh? Ja, waanzinnige start voor de thuisploeg. 1-0 is het al voor Vitesse. Doelpunt van Wilfried Boni. Wie anders scoorde natuurlijk de afgelopen week in de playoffs er al lustig op los. En het is dus al. Uh, een voorsprong voor de ploeg van John van den Brom. De vrije trap kwam van Buetner vanaf de rechterkant. En Boni, ongedekt, toch twee centrale verdedigers die hem daar... In de gaten zouden moeten houden van Mosselveld en Martina, maar ze waren er allebei niet. En Boni tikte de bal simpel achter, zoet de keeper van RKC. En zo dus een fantastisch begin voor Vitesse in een overigens heerlijk sfeertje hier in Gelderdoom. Het is uitverkocht, 23.000 mensen. Lang geleden dat dat hier in Arnhem het geval was. En RKC moet drie maal scoren. Als dat gebeurt en Vitesse niet meer, dan krijgen we een verlenging. Want afgelopen donderdag, u weet dat wellicht, werd het in Waalwijk ook al 3-1 in het voordatje. Voordeel van Vitesse met twee doelpunten, onder meer van Wilfried Boni. RKC gaat het wel proberen in deze wedstrijd. Tenminste, dat was... Het plan van Ruud Brood. Zeer aanvallend ingestelde ploeg. Met ten voorde met Nemet als centrale spitsen. Alakmak komt vanaf de linkerkant. En verder Meijers vanaf de rechterkant. En dan Braber ook nog eens als aanvallende middenvelder. Ik sprak Brood van tevoren. Hij zegt: Ja, we gaan gewoon risico nemen. Alles of niets. En dan maar proberen om snel een doelpunt te maken. Maar dat pakt dus geheel anders uit. Want Boni heeft, hier, heeft hem er al in liggen namens Vitesse. Nu is het RKC met een voorzet vanaf de, of een paas vanaf de rechterkant van Duits. De de bal gaat over de zijlijn. ingooi dus voor Vitesse. Zes minuten zijn we bezig en 1-0 de goal van Wilfried Boni. Giro d'Italia, Sebastian. Natuurlijk een, een prachtige situatie. Maar gaan we de echte grote mensen nog in de aanval zien vandaag? Ik hoop het wel. Maar uh, behalve Damiano Cunego, toch een oud-winnaar van de Giro. Maar ja, dan moeten we al wel terug naar 2004 zitten. Alle andere grote namen rondom rijden. Hesjedal. De leider in deze Giro. En Joaquin Rodriguez, de nummer 2 uit deze Giro. Gewoon in het peloton. Peloton dat ook wat dichterbij is gekomen bij die groep van Damiano Cunego. Cunego en zijn Cornuiten, uh, zijn elf medevluchters, rijden op vijf minuten en 2 seconden van de eenzame koploper Rabotini. Peloton op zo'n 8 minuten. Betekent zo'n 3 minuten afgerond. Zo'n beetje dat verschil. Koenego daarmee met 2 minuten 43 achterstand in het algemeen klassement. Nog wel in het voordeel. Maar hij pakt veel minder tijd terug als de situatie zo zal blijven. Maar het peloton komt langzaam maar zeker meer en meer terug. In dat peloton zagen we Hesjedal trouwens. dus straks wat verder weg zitten. Een beetje op twee derde van het peloton. Met zijn regenjasje nog aan over zijn roze leiderstrui heen. Maakte niet echt een super indruk, maar het is nog wel een eindje, nog 32 kilometer voor de koploper naar de finishlijn toe bovenop de Piani dei Resinelli. En de koploper is inmiddels bezig aan de voorlaatste klim de Culmi die San Pietro en maakt nog steeds een prima indruk. Matteo Rabottini, het lijkt wel zo nu en dan alsof hij bezig is met een trainingsrit. Mooie cadans, mooi tempo en die voorsprong nog steeds rond de vijf minuten op de groep van Cunego. Daar zijn ze dus met z'n 12 in totaal. En als je als eenzame vluchter die voorsprong constant weet te houden. Dan betekent dat dat je goed bezig bent. Die achtervolgende groep bestaat dus naast Kunigo uit Ulisi Amador. De winnaar van gisteren. Nu weer mee Petrov, Larsson en Carrara van vakantie. Die twee. Uh, Sella, Lozada, Brusegin. Pirazzi, Amet Sturuka en Marco Pinotti. Maar zij maken vooralsnog geen uh, aanstalten richting de voorkant van deze etappe. En maken dus nog uh, uh, geen kans op de dagzegen. Daar lijkt Matteo Rabottini naartoe op weg. Als hij die, die kadans vasthoudt in de laatste tweeën. 30 kilometer van deze etappe. De derde en beslissende wedstrijd bij de waterpolo mannen. BZC tegen Donk, Bob van der Tak. Ja, BZC heeft een gaatje geslagen in de tweede periode. Zeer effectief geweest, zeer efficiënt met de schoten. En dat was bij Donk wel anders. En we zitten nu halverwege de wedstrijd van de tweede periode. Zit er inmiddels op en het is 8-5 in het voordeel van BZC. Onder meer dankzij twee goals van Richard van Eck en Dave Gabriel. Beiden spelen hun laatste wedstrijd vandaag voor BZC. Van Eck gaat terug naar Polarbeers. En Dave Gabriel die gaat terug naar uh, eerste klasser Aqua Novio in Nijmegen. Omdat uh, topsport voor hem niet meer te combineren valt met zijn fulltime baan. Dat was ook de reden dat uh, Gabriel eerder al bedankte voor Oranje in december. Was dat. Maar zowel voor uh, Gabriel als Van Eck lijkt het dus een afscheid in stijl te worden. Want BZC nu toch wel in de pole position om de titel te pakken. Drie doelpunten voorsprong, maar ja... Dat was gisteren ook zo in Gouda. En toen ging het toch nog mis. Maar, ja, hoe was dat spreekwoord ook weer? Hè? Van die ezel en die steen. Het zal BZC toch niet nog een keer gebeuren dat ze het laten glippen tegen Donk. Het uh, lijkt me sterk dat dat gebeurt. Maar goed, de derde periode gaat nu beginnen. BZC in ieder geval op titelkoers. Het leidt thuis tegen Donk met 8-5.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 on a brain Make it mine, Jason Mraz. We gaan Vitesse RKC weer eens beluisteren, Richard van der Made En het is wel een feestje, want het is niet echt spannend meer. Hè? Nee, ik denk het ook niet, Tom. Vitesse gaat gewoon Europa in voor het eerst sinds 2002. En dat willen de mensen weten hier in Arnhem. Verschrikkelijk blij. Hangt de hele dag al een uh, lekker sfeertje rondom Gelderdoom. Veel mensen waren er al uh, erg vroeg bij. En ja, het is natuurlijk ook de harde eis geweest van Mirab Jordania, de clubbaas van Vitesse, dat Vitesse weer eens Europees voetbal zou gaan spelen. En dat gaat dan allemaal gebeuren op 19 juli al, want dan zal Vitesse instromen in de tweede voorronde van de Europa League. 1-0 e is het, de snelle goal dus van Wilfried Boni, al na 4 minuten, inmiddels 13 minuten op de klok. En het is Vitesse dat de baas is op het middenveld, wint de meeste duels. Het ziet er allemaal aanvallend uit op papier bij RKC, maar in de praktijk komt er tot nu toe niet veel van terecht, want de bal is bijna continu in het bezit van Vitesse. We hebben al een tweede kans gezien voor opnieuw Wilfried Boni. En nu is het Callas uh, die de bal naar Kasia schuift. De aanvoerder. Zeer sterk duo het hele seizoen al. Kallas Kasia. En dan een lange bal richting Ibarra. Onderschept achterin door RKC. En dan is het uh, Duits. Duits die al een gele kaart heeft gekregen na een overtreding op Ibarra. Daaruit kwam de vrije trap van Buettner die vervolgens door uh, Boni werd ingeschoten. En dan opnieuw snel balverlies aan de kant van RKC. En via Anan de Ghan Wordt de bal dan naar Butner geschoven. Daar waar wat ruimte ligt aan de linkerkant van het veld. Dan Jonathan reis Voor hem een basisplaats. Enigszins verrassend. Vandaag aan de linkerkant mag hij spelen. Vitesse speelt met een Braziliaan, voorin een Iforiaan en ook nog een Ecuadoriaan. Dan is het van der Struik nu die de bal teruggeeft aan Cascia. daar wordt niet gestoord, niet gejaagd door RKC. En dus alle ruimte om op te bouwen voor Vitesse. De bal gaat naar Butner. Butner nu met een actie misschien diep op de helft van RKC. Er wordt gestoord door Brabant. De bal gaat kort naar Rijs. Reis zichzelf vrij. Dan het paasje Boni wordt onderschept door Martina. En dan is het tempo weer even uit de aanval. Maar het is Vitesse dat duidelijk de betere ploeg is in het eerste kwartier van de wedstrijd. 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Inzet bij Vitesse RKC is dus een plaats in de voorronde van de Europa League. Eerder vandaag ging het om promotie, degradatie, om handhaving, etc. VVV speelde met 2-2 gelijk tegen Helmond Sport en blijft dus in de Eredivisie. En Willem II won met 2-1 van Den Bosch en promoveert dus na een jaartje Eerste Divisie terug naar de Eredivisie. Mooie prestatie van de Tilburgers. Trainer Jurgen Streppel is volgend seizoen trainer. dus. Direct na afloop had Streppel vooral oog voor het feest bij spelers en supporters. Kijken we naar het stadion, de kolk is geweldig. Dus, uh, die mensen verdienen het, ze zijn keihard achter ons blijven staan. We hebben de meeste uitsupporters ooit denk ik in de Jupiter League. Het was uh, ja, fenomenaal en uh, voor de supporters horen ze zeker in eerste Divisie thuis. Als je zo de reactie ziet, dan zou je zeggen ze spelen al twintig jaar Eerste Divisie en ze hunkerden als een dolle. Ja, maar goed, de mensen hebben wel wat meegemaakt natuurlijk. Uh, er was niet niks, vorig jaar gedegradeerd, Moeilijke uh, laatste jaren gehad, financieel enzovoort enzovoort. Dus uh, ja, als je dat dan op mag bouwen, dan, uh, ja, dan ben ik daar wel heel erg trots op. En uh, dat doe ik gelukkig niet alleen. Fantastische mensen, die hebben heel veel vertrouwen in uh, de werkwijze van, uh, van Mark en van mij. Ah, en als je dan in één jaar mag promoveren, dan uh, is het geweldig. Dit is een stuk leuker dan opgewacht worden gedurende het seizoen in bij het stadion. Hè? Ja, ja, dat klopt. Dat is ja. ook een paar keer gebeurd. Ah, ja, dat, maar goed, dat betekent wel dat, dat, dat het leeft. En uh, dat er dan een aantal dingen gebeuren die daar niet thuis hoorden. Dat klopt, dat weten, dat weten wij, dat weten die mensen. Uh, maar goed, dan leeft het wel en daar doe je het voor. Je kunt ook voor een paar honderd man spelen. Dan is zo'n uh, kolkend stadion dat is natuurlijk geweldig. Um, hey, ja, je, je zult niet zo heel veel zin hebben om die wedstrijd te analyseren. Dat kan het kan eigenlijk ook schelen. Je, je wint uiteindelijk met... Uh met 2-1, maar dat moment dat je naar binnen moet, dat je op de tribune zit en ik denk dan gelijk ja, gaan we weer. Ja, dat klopt. Het was voor ons wel even een moment om, uh, om even de rust te pakken, om even een aantal dingen door te nemen, om de korte corner door te nemen. Ja, dus uh, dat, dat, dat, uh, dat hielp een beetje. Ja, je beslist de wedstrijd gelijk. Ja, dat klopt. Dus uh, wij waren daar niet ongelukkig mee. Goed, aan alle kanten. kant, je kunt de mensen niet bereiken in zo'n stadion, dus uh, gelukkig was het dat, dat moment. Ik weet niet of het bepalend was. Want ik vond ons over twee wedstrijden wel de betere ploeg. En uiteindelijk dus terug in de eredivisie. Wat heeft Willem II daar te zoeken? Ja, als je het niet erg vindt, ga ik dan morgen uh, met, uh, met, uh, met de mensen die over gaan over nadenken. Uh, mijn advies is en dat gaan we ook doen. hoor. We gaan op dezelfde voet werken met jonge ambitieuze gasten. Met jonge, uh, liefst Nederlandse spelers. En dat is wat we graag willen. Nou ja, nu Ajax uit is toch leuk. Ook voor een trainer om te debuteren. Ja, nou ja daar doe je het volgens mij voor. En dat heb ik de jongens ook uh, voorgehouden. We willen volgend jaar graag weer uit naar Ajax en uit naar PSV. Nou, dat gaan we lekker doen. Jurgen Streppel en de Mark waar hij het over heeft is uh, Mark van Hintum, technisch directeur daar in Tilburg. Jonge Nederlandse spelers, allemaal enthousiaste jonge supporters ook, Willem II. We gaan verder met BZC Donk, Bob van den Tak. Ja, derde periode. 10-6 in het voordeel van BZC. Dat toch wel uh, nadrukkelijk op weg is naar de titel. De marge is dus vier inmiddels door een doelpunt zojuist van uh, Otto Friek. De Hongaar van BZC aanvoerder ook dit seizoen uh, bij de ploeg. Hij heeft die uh, verantwoordelijkheid overgenomen van Peter Siewers. Die een uh, drukke baan heeft en daardoor niet meer alle trainingen meemaakt. Ja, en dan uh, is het ook uh, wat lastiger om aanvoerder te zijn. Vandaar dat Otto Friek nu de aanvoerder is. En uh, aanvoerder mogelijk van de aanstaande landskampioen... Uh, vorig jaar uh, pakte BZC de titel. Dat was uh, toen voor de eerste keer. Toen heette de club overigens nog BRC. Maar inmiddels is dat BZC. Berkelandse zwemcombinatie. Want Borkelo hoort tot de gemeente Berkeland. Vandaar. Maar uh, het gaat een feestje worden in uh, Borkelo. Want ik kan me niet voorstellen dat ze dit nog gaan weggeven. 10-6 de stand. BZC in de aanval. Wordt het 11-6? Nee, schot op de lat. Daar komt de Donk goed weg, want uh, dat was een enorme kans vlak voor het doel. En de Mark Nolting, de keeper van de Donk, die komt uh, met de schrik vrij. Was kansloos op uh, deze verwoestende knal van uh, Richard Van Eck. Maar uh, het schot gaat op de lat en vandaar dat de Donk nog enigszins in de wedstrijd blijft. Alhoewel, vier doelpunten achterstand is eigenlijk al een behoorlijk gat. De Donk heeft een uh, ware Houdini-act nodig. Om uh, nog terug te komen in deze wedstrijd. BZC op weg naar de titel Het Leidt in Eigen Huis met 10-6 tegen Donk. MUZIEK tonight Miss Montreal met I'm a Hunter. AA Gent heeft zich verzekerd van Europees voetbal. Ploeg van trainer Trond Soljet. Was in tweede tweede helft duidelijk de baas over Brugge. Gent had de uitwedstrijd al met 5-1 gewonnen. En deed het op eigen veld nog dunnetjes over 2-1. En de strijd in Nederland om dat laatste Europese ticket is ook zinderend spannend. Hè? Vitesse RKC, Richard. Ja, weinig aan eigenlijk. Hè. Tot nu toe is het... Uh... Ja, van, sp van spanning eigenlijk weinig sprake. Dat is wel jammer, want uh, RKC heeft het uh, met een uh, zeer aanvallend opgesteld Team wel geprobeerd in het begin. Veel aanvallers, maar als je dan uh, direct 1-0 e maakt in de persoon van Wilfried Boni... Ja, dan is er inderdaad uh, weinig spanning meer. En als je beide ploegen met elkaar vergelijkt, ook vorige week... afgelopen donderdag om precies te zijn. Als je beide ploegen met elkaar vergelijkt... dan heeft uh, Vitesse ook duidelijk meer uh, kwaliteiten Vooral meer individuele klassen. Dat RKC hier staat in de finale van de playoffs. Dat is natuurlijk al uh, boven iedere verwachting. Er ligt een speler op de grond geblesseerd na een uh, overtreding van Frank van der Struik. De rechtsback van uh, Vitesse. Dat is is Alak Mak die vandaag bij RKC dus in de basis vanaf de linkerkant mocht beginnen. Hij shockt richting de zijlijn... Kan straks wel weer verder. 23,5 minuut zijn we bezig hier in het volle Gelderdoom. 1-0 e dus voor Vitesse. En de bal wordt dan teruggegeven aan RKC Martina. De centrale verdediger heeft de bal. Paast hem dan naar de rechterkant, naar Bantjar. Alle spelers van Vitesse op de eigen helft. Vitesse dat zich wat verder laat inzakken. Zo na 10, 15 minuten is dat gebeurd. RKC mag het spel nu maken. En gaat het ook proberen. Nu aan de rechterkant met Bantjar. Die wordt verdedigd door Reis. Dan gaat de de bal naar Braber, terwijl de W4 door het stadion gaat. Dan een diepe bal richting Alakmak, die inmiddels natuurlijk weer binnen de lijnen is. Maar geen controle bij de linksbuiten van RKC. De bal gaat over de zijlijn en dus kan Veldhuizen de bal gaan rapen. 1-0 na 24 minuten, halverwege alweer dus de eerste helft voor Vitesse. Nou, we eens even kijken in de Giro d'Italia, Sebastian Timmerman. Overigens geen vakantie weer daar, hè? Het is vies weer, ja. het is nat, het is koud, graad of tien. Er staan mensen langs de kant met kranten te wapperen... bovenop de beklimmingen. Ook bovenop de Culmine die San Pietro. Ja, dat ziet er echt uit zoals het vroeger was. Hè? Overigens laat Rabotini, die fan, met die krant... bovenop die voorlaatste klim voor wat het is. De koploper in de rit, dus over de top van die voorlaatste klim. Maar eerder vandaag zagen we al wel diverse renners... nog de kranten aannemen van de fans. Die staan er altijd weer of geen weer, zeker in een wielengek land... ...als Italië en een wielergekke regio als Noord-Italië... ...met uh, kranten klaar om aan de renners te geven... ...zodat dat onder het shirt kan... ...zodat je in ieder geval niet al te erg afkoelt in de afdaling. De afdaling van de culmine, die San Pietro, is trouwens een gevaarlijke afdaling. We kennen die afdaling nog omdat Pedro Orillo daar drie jaar geleden onderuit schoof... ...in het ravijn viel en uh, 80 meter naar beneden viel. Wonderbaarlijk daar uh, in ieder geval het levend ervan afbracht. betekende wel einde carrière toen voor de Spanjaar ...die in Rabobank dienst reed. Achter de koploper achter Rabotini Stefano Pirazzi in de tegenaanval gegaan. Weggesprongen dus uit de groep van Damiano Cunego. Pirazzi volgt op 4 minuten en 3 seconden van Rabotini. Rijdt door de mist richting de top van die voorlaatste beklimming. Cunego daar weer achter op een minuut of vier en half van de koploper in het gezelschap onder andere van de winnaar van gisteren André Amador. Die achtervolgende groep is behoorlijk uit elkaar geslagen maar het peloton is weer wat dichterbij gekomen. Rijdt zo'n drie minuten achter Damiano Kunigo. Dat betekent als het zo zou blijven tot aan de finish dat Kunigo net wel de roze leiders trouwens, overnemen van uh, rijder Hesjedal. Maar kan me niet voorstellen dat het peloton niet nog dichterbij gaat komen in de finale op weg naar de top van de laatste klim, De Piani, Dai Resinelli. En we verwachten toch wel dat daar de klassementsrenners elkaar iets meer gaan aanvallen dan nu gebeurt. Haile Gebre Selassie heeft de Great Manchester Run gewonnen... in de snelste tijd van het jaar. De voormalig wereldrecordhouder op de marathon... liep de 10 kilometer in 27 minuten en 39 seconden. En bleef de keniaal Patrick Makau voor... die ruim 20 seconden achter Gebre Selassie finishte. Het is de vijfde keer dat de Ethiopië de Great Manchester Run heeft gewonnen. Bij de vrouw was Lynette Massai uit Kenia de snelste. En zij liep de 10 kilometer in 31 minuten en 35 seconden. Dan olympisch kwalificatie roeien. De roeisters Inge Jansen en Ellen Hooggewerf... We hebben in Loetzer op knappe wijze de finale bereikt van het Olympisch kwalificatietoernooi. Jeugdige duo dat dit seizoen internationaal debuteert op het hoogste niveau. Ging na twee kilometer op de befaamde Roodzee als eerste over de finish in de serie van de dubbel 2. Dinsdag is de finale en voor de eerste twee teams ligt een ticket voor Londen 2012 te wachten. In de twee zonden werden Bianca we van Dorp en Olivia van Rooyen naar de herkansing verwezen. En hoorde dit het al eerder, deze uitzending, Willem II is gepromoveerd naar de Eredivisie. Ja? In België is waasland beveren gepromoveerd naar de Jupiler League. Speelde, de ploeg speelde met één en gelijk tegen Oostende. En VVV heeft zich gehandhaafd in de Eredivisie. Straks het vervolg van Vitesse RKC, de Giro d'Italia en het waterpolo. NOS, langs de Lijn, op één. Exclusief in Studio Itzerda. Alle betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht al getekend... als het over examen gaat. Jouw probleem, bijvoorbeeld je examen... God is groter dan dat. Maar we gaan er het beste van maken vandaag, denk ik. Gaan we gaan het beste van maken. Smaak dat naar meer. Luister dan. Ik hoop heel erg dat ik win, omdat het mijn droom is. Luister dan straks, kwart over zes, naar de Studio Itzerda. Radio 1, het nieuws van alle kanten.